12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het KNMI heeft Code Oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Sinds 10 uur trekken er opnieuw onweersbuien met veel regen over het westen en midden van het land. De kans op wateroverlast is extra groot doordat in de randstad vannacht en vanochtend vroeg al veel regen is gevallen. Later op de dag kunnen ook in andere delen van het land stevige onweersbuien voorkomen. Verbond van Verzekeraars denkt dat het noodweer van vanochtend in de Randstad... een schade heeft veroorzaakt van zo'n 20 miljoen euro. is dus een eerste voorzichtige schatting. Leraren zijn steeds negatiever over het passend onderwijs. Uit onderzoek onder duizend leraren blijkt dat steeds meer docenten op de middelbare school vinden... dat ze niet genoeg tijd hebben om goed onderwijs te geven. Twee jaar geleden werd het passend onderwijs ingevoerd. Het doel is om kinderen met bijvoorbeeld autisme of een chronische ziekte vaker in het gewone onderwijs te houden. De brandweer gaat actie voeren. Vakbond FVV Overheid had de Vereniging Nederlandse Gemeenten een ultimatum gesteld. En dat liep om tien uur af. De bond en de gemeente die werkgever zijn hebben een conflict over de pensioenleeftijd. De gemeente wil dat die wordt verhoogd naar 62 jaar. Maar volgens de bond kan dat niet. Daarvoor is het werk te zwaar. De brandweer rukt vanaf maandag alleen uit voor spoedeisende incidenten. Minister Ploemen wil het Nederlandse geld dat artsen zonder grenzen niet meer aanneemt... gebruiken voor noodhulp in de Irakse stad Fallujah. Het gaat om een bedrag van 4,3 miljoen euro. Artsen zonder grenzen die eerder deze week weten geen Europees geld meer te willen. Volgens de organisatie voert de EU een schandelijk beleid... door vluchtelingen in acute nood buiten de EU te weren. Het weer, stevige regen- en dus, trekken van het noorden naar het noorden. En dan is er ook af en toe nog zon bij 25 tot 32 graden, maar later vanuit het zuidwesten nog meer zware buien. En vandaar ook dus code oranje in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Dit was het ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Johooo! Johooo! Zo. Ben je blij? Ja. ja. Uh, we hebben een prijsvraag, hè. Degene die weet va hoe vaak ik het woord donder gebruikt heb. <lacht> Op onze <lacht> Facebookpagina wint een donderbus. <lacht> nou ja. <lacht> Donder toch te joh. Oké, okay, doei. <coughs> Goedemiddag, luisteraars. Ja, hey, ik ben zo weg, hoor. Als je zegt donder op, dan ben ik zo weg. Die is aardig tegen me. Goedemiddag. enige van... woord wat ik ken met donderen. Oh, ah. ja, ja. Ik moet eigenlijk even deur donderen draaien van normaal. Ja, ga ah, ik even opzoeken straks. Ja, die gaan we even opzoeken. Ga ik straks even opzoeken. Maar ik heb eerst een schuld in te lossen. Oh, oh, oh, oh. Wat is ja. gebeurd? Nou, gistermiddag. Ja. Uh, toen waren we met de vinieljaren bezig, natuurlijk. Ja. En uh, toen uh, hadden we de, de nieuwe binnenkomers uit de viniel 50. Ja. En toen hadden we ineens een computerstoring. En toen kon ik nummer 1 en 2 niet draaien. En dat waren de twee hoogste nieuwe binnenkomers. Oh. Vreselijk, hè? Ja, dat is inderdaad wel heel sneu. Ja, dat was heel ja. sneu, vond ik. Ja. Dus toen en en nu. U? Nou, ga ik nu doen. Oh, dat is toch prima? Ja, ga ik nu doen. Dus ik ga nu beginnen met. Uh, oh. met uh, even kijken, hoor, oh, ja. Ik ga nu beginnen met nummer twee. En dat was? Dat is uh, van de Red Hot Chili Peppers. En het nummer heet The Longest Wave. Nummer twee! Dat bedoel ik. Dit is mijn plaatje hoor. Nee, ik moet deze hebben. <laughs> Dit is hem. De longest wave van de Red Hot Chili Peppers, nummer 2. Nieuw binnen in de vinyl 50. Mm -hmm. Throw me all around like a boomerang sky. Whatever you do, don't tell me why. Papa's growing. This one not so sacrosanct, the tip of my tongue, but then we're blank. The wave is here, waiting on the wind to tell my sign. Ready, set, jet, but she never gets far. Listen to your skin from the seat of my I Ik zei dus, dat, was, dat waren de Red Hot Chili Peppers. En het, het album heet The Getaway. En het is nieuw binnengekomen in de Vinyl 50 op nummer 2. Nieuw binnen, moet je nagaan. Nou dus dat is behoorlijk. Dat is, dat is aardig. En uh, nummer 1 is zo mogelijk nog sensationeler. Je zou dat niet verwachten, maar dat is, dat is echt zo. Nummer 1 is het uh, album, even kijken hoor... Uh, moonshaped... Uh, wat staat er nou? Lees jij eens. Kun jij het lezen? Moonshaped... Waar staat het? Nee, er staat alleen... Uh, uh, oh, Pool. Ja. Een moonshaped pool. Ja, dat wou ik lezen. Ja, ja dat wou ik weten. Een moonshaped pool. En uh, dat is een album van de Engelse alternatieve rockband Radiohead... En ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar dat komt dan gewoon op. Binnenop. Uh, dat komt gewoon binnen op. Nummer 1, denk ik. Ja. Nummer 1! Ja, dat <laughs> bedoel ik. <laughs> ik heb het toegezegd. Nummer 1: Burn the Witch. Verbrand de heks. <hums> Heeft u in ieder geval uh, kunnen genieten van uh, de hoogste nieuwe binnenkomers in de Vinyl 50 Radiohead. Burn the Witch uh, Moonshaped Pool heet het nieuwe album van deze band. Die dat al na jaren weer uh, zijn uh, een nieuwe plaat hebben uitgebracht. En dat is natuurlijk altijd moeite waard, want het is gewoon een hele aparte... En een hele goede band. Radiohead dus. En um, daarvoor dus uh, de Red Hot Chili Peppers album The Getaway. En het nummer dat, wat we daarvan draaien, dat heette The Longest Wave. Oftewel, de langste golf. Nou, uh, wat golven betreft... Er staat ons nog wat te wachten als ik het KNMI mag geloven. Nou, geloof ik het KNMI niet altijd, maar die, die, die code oranje en zo... Dat doen ze alleen omdat EK er is om ons te pesten. Hm. Denk ik hoor. <laughs> Waarschijnlijk wel, ja. Om ja. ons te pesten doen ze ah, dat ja, gewoon. Ja, je kan zomaar gelijk hebben. Code, code oranje. Ja, ik snap het wel. Ja, ik snap het wel. Kijk uit, daar heb je hem. Er komt nu een... In, komt, oh, dat is code zwart. Dat is code zwart dit, hoor. <laughs> dit is geen code oranje meer. Dit is code zwart. code zwart. Ja, code zwart hebben we nu. Dames en heren, alle alarmsystemen gaan af wat Rob Harms komt binnen. Nou, <lacht> alle, alle alarmsystemen zijn afgegaan intussen. Goed, nou, uh, we zijn nog steeds bezig met een leuk radioprogramma. En uh, nou, dan de, de, de, de krijgt u, uh, de ging het ging, ging het hier ook zo, de keer vannacht eigenlijk. Ik heb geen idee, ik Nou, het, nou ik pff, ik zei je vertellen, er kwam bij ons een donderslag. Ik, denk dat, ik dacht dat mijn huis in stortte, maar dat viel nog mee. Het oh, bleef staan. Nee. Hé, hey, we gaan een 3-1 draaien. En ik heb vandaag een hele aparte. Want ik, ik denk, uh, er wordt mij wel eens gevraagd die muziekjes, zoals de tune van dit programma en uh, de, dinsdags het recept van de week en zo. Uh, van wie is die muziek nou eigenlijk? Nou, ik, weet je wat ik, ik denk, weet je wat ik doe? Ik zal gewoon eens dus een aantal mooie stukken van deze grote componist uit Amerika laten horen. De man is intussen 81. Is geboren in 1934. Hij is dus intussen 19, ik zie 81 jaar oud. Ik denk niet dat hij nog zo erg actief is. Maar het is wel een man die, uh, die uh, ontzettend veel muziek geschreven heeft voor films. Ik geloof, als ik het goed heb, ongeveer 5000. Kunnen er ook 15.000? Weet ik niet. Moet ik nog even nakijken. Maar in ieder geval, 5000. In ieder geval, heeft hij. Uh, scores geschreven voor films, muziek voor films. Zo? En ja, dat is, dat, dat is. Is niet misselijk? Dat is helemaal niet misselijk, want het is een van de grote van Amerika. Alleen bij het grote, grote publiek is de naam nou eigenlijk niet zo bekend. En uh, de tune van dit programma, uh, die draai ik niet overigens, want die hoort u je hebt al gehoord. Maar uh, de, hmm. uh, de tune van dit programma is onder andere van hem. En uh, hij heeft onder andere ook de muziek geschreven voor de film Tootsie, heet die nog? Toetsie? Ja, dat? natuurlijk met Dustin ja. Hoffman. Ja, nou, ja, die, de geweldig. muziek van die film... Oh. Onder andere is ook van hem. Ja? Ja. En uh, nog, nog van... En, uh, ken je de, uh, de serie Saint Elsewhere? Nee. Die is is dat niet een ziekenhuis? Ja, ja precies. Op, ja, dat ja, ken ja. ik wel natuurlijk. Nou, De, de ja. tune daarvan, die draai ik ook niet. Maar de tune daarvan heeft hij ook geschreven. Dus hij is uh, zeg maar wat Hans Siemer vandaag de dag is, was hij toen? Ja, nou, de, hij is het nog steeds, want hij doet oh. nog wel steeds wat. Oh. En hij heeft uh, ons al on heel veel uh, prachtige opnames gemaakt met uh, onder andere Lee Rittenhauer op, uh, op gitaar. En uh, de grootste uh, mensen uit de, uit de muziekwereld. Nou, ik heb gewoon eens gedacht van weet je wat ik doe? Ik ga gewoon eens drie prachtige nummers van deze man laten horen. Uh, volgens, Het wordt dus een 3-1. U krijgt dus te horen een Actors Live. Dat is de muziek uit Tootsie. Dan uh, daarna de, een prachtige uh, stuk dat heet Bossa Berwick. Dat is echt he helemaal te gek. En uh, mijn persoonlijke favoriet van hem, wat ik, die komt uit de film Woman in Red. Uh, dat, dat, dat is ook een, een prachtig stuk. En dat is dus van Dave Grusin. En daar gaat het dus om. Dave Grusin is dus de man. En daarvan gaan we nu drie prachtige nummers draaien. 3 in één. Dave Grusin. En nee, geen recept. Einde. Ik hoop dat u er uh, een beetje van genoten hebt. Dus, Het uh, is wel een keer muziek die je niet altijd... of eigenlijk bijna nooit hoort op de radio. En uh, ik denk vandaar dat ik dat nou gewoon eens een keertje uh, laat gebeuren. Dave Grushin dus bekende Amerikaanse filmcomponist... Co moet ik natuurlijk zeggen. En uh, bekend van uh, duizenden filmscores heeft hij geschreven. En uh, de bekendste daarvan zijn natuurlijk wel Tootsie en Woman in Red. Dat is er, een, uh, dat is er ook één. En daar was dit het, de slotmuziek van. Mountain Dance heet het. Daarvoor hoorde u Bossa Barak. Gewoon een prachtige bossanova-achtig. even een beetje gemixt. Klassiek bossanova-werkje. Heel mooi. En daarvoor hoorde u een Actors Live. En dat was dan weer de slotmuziek uit de film Toetsie. Toetsie? Ja. Toetsie met Dustin Hoffman. Dat zei Dolly al. Want die heeft daar verstand van. Niet Ja. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Het regionieuws van 23 juni 2016. Code oranje. <laughs> nee, nee, nee, daar heb ik helemaal geen nieuws over. Over een of andere code. Oh. Nee, goed. Vanavond zal er een extra raadscommissie zijn... over het onderdeel sociaal domein van de jaarrekening 2015. Dit onderdeel is met vertraging tot stand gekomen... en de accountant komt vanavond de toelichting geven. Dat gaat gebeuren op het raadhuis vanavond in Zandvoort om 8 uur. De politie is sinds vanochtend in Hoofddorp op zoek... naar een man met een infuus in zijn arm... Burgernet is inmiddels ook ingezet. Na de man wordt gezocht in de omgeving van Spaarnepoort in de richting van de Waddenweg. Het gaat vermoedelijk om een persoon die is weggelopen uit een zorginstelling. De blanke man van 40 jaar oud is naast het infuus ook te herkennen aan tatoeages in zijn gezicht... een ontbloot bovenlijf en een blauwe adidasbroek met gele strepen. Hij zou tevens op zijn sokken lopen... De burgernetactie is uh, afgesloten, maar <coughs> vooralsnog is de man niet gevonden. Mensen die de man ergens zien lopen, worden gevraagd te bellen met het telefoonnummer 112. In Haarlem was gisteren de stroom enige tijd uitgevallen in postcodegebied 2024. Meerdere huishoudens hadden hier last van en volgens Liander is de stroomstoring inmiddels opgelost. In verband met mogelijke handel in harddrugs is dinsdagavond een 28-jarige man uit de Muiden aangehouden. De man reed op zijn brommer zonder rijbewijs met 19 pillen door de Wa Waalstraat. Vermoedelijk ging het om ecstasy. Rond kwart voor twaalf s'avonds zag de politie een bromfiets rijden in de omgeving van de planetenweg. En omdat het achterlicht van de brommer niet goed zichtbaar was, werd de bestuurder in de Waalstraat gecontroleerd. En bij die controle bleek de man niet in het bezit te zijn van een rijbewijs... en ook zaten er drie patronen van een vuurwapen in zijn schoudertas... en had hij 19 pillen bij zich. De politie heeft de drugs en de patronen in beslag genomen... en de verdachte voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Uh, dan wat nieuws over een nota van inspraak... en bijgestelde nota uitgangspunten bedrijventerrein Nieuw-Noord. Dat is vastgesteld... De bijgestelde nota van uitgangspunten is de basis voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein in Zandvoort-Noord. Op de conceptnota, die vanaf 29 januari zes weken ter, inzaak, ter inzage heeft gelegen op het gemeentehuis en op de website, is een tiental reacties ingekomen van de in het plangebied gevestigde bedrijven. De gemeente is blij met het constructief meedenken en de positieve houding van de ondernemers in het gebied. De reacties van ondernemers en onderzoek naar de milieucategorie van bestaande bedrijven... hebben geleid tot de bijstelling van de conceptnota van uitgangspunten die per 21 juni is vastgesteld. Het College van Burgemeester en Wethouders wil met het nieuwe bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk maken... en de differentiatie van het bedrijventerrein vergroten... De gemeente heeft besloten geen actief grondbeleid te voeren in dit plangebied. Daarnaast is een door haar gesteld uitgangspunt dat er geen planschade voor derden mag ontstaan door de beoogde planologische wijzigingen. Naar verwachting is het voorontwerp bestemmingsplan in augustus gereed. En afhankelijk van bezwaar en beroep zal het bestemmingsplan in het voorjaar van 2017 worden vastgesteld. Nou, tot zover het regionale nieuws.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 De buien trekken in activiteit afnemend naar het oosten en geregeld komt de zon tevoorschijn. Het zal drukkend warm aanvoelen met weinig wind en temperaturen die oplopen naar 27-28 graden. Later vanmiddag en vanavond krijgen we opnieuw te maken met stevige regen- en onweerbuien. En deze buien kunnen opnieuw in korte tijd veel regenwater opleveren. En ze kunnen ook gepaard gaan met hagel- en windstoten. Vanavond en vannacht dus nog enkele regen- en onweersbuien, maar geleidelijk trekken de buien naar het oosten weg. De temperatuur wordt niet veel lager dan een graad of 19. Morgen is er in de ochtend nog kans op een regen- en onweersbui, maar geleidelijk blijft het in onze regio droog met een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zon. De wind gaat uit het westen waaien en met een temperatuur van zo'n 22, 23 graden. En later op de middag nog wat lager, lager is het gewoon aangenaam. Ik heb even nagekeken. Ik heb even gekeken op de, op de buienradio, uh, radar, radar. Ja? Ja, nou, rond 2 uur. Hoor. Dan pas houdt het op met regenen. Oké. Okay. Dus uh, dan weet je dat vast. Als wij klaar zijn, wij klaar zijn ja. dus zo rond twee uur, iets, en iets later dan twee uur, dan houdt het op. Met dan regen. wordt het droog. Is met het fein. gedaan met alle natte geint? Ja, maar dat, dat duurt maar een paar uur hoor. Dan oh. komen de volgende alweer. Het wordt een zultje. Ja, En onze trein. Goed voor het. Ja, daarom. Goed voor het stof, hè, zeggen ze dan. Ook. Jongen, oh, jongen, jonge, weer te laat. Uh, de, funky stuff. Can't get enough of that funky stuff. Het heet eigenlijk funky stuff. Cool in the gang. En uh, dat was natuurlijk op verzoek voor Dolly. Ja. Ah, ja, ja. ja. Jij bent wel wat funky stuff, hè? Oh, man, heerlijk. Ja. Ik vind dit zo lekker. Ja? Oh, Waarom? man. Ja. Ik heb je niet eens zien dansen. Ik zat te dansen, hoor. Ja. Oh, ja. Oh, yeah. Nou, laat nog even zien. Dan laat nog even zien. Laat nog even zien. Zoals Rob Harm zit te swingen op zijn stoeltje daar. Ja, ja. jongen, natuurlijk. Nee. Dat, dat was nog eens muziek, zeg. Ja. Cool in the gang. Met uh, het prachtige... Can't get enough of that funky stuff. Ja, ja. Ja. Overal in Zandvoort de tafels en stoelen aan de kant. En iedereen loopt te uh, swingen door de kamer hoor. Hoi! Hey. Can't get enough of that funky stuff, baby. Ooh. Cool, and the gang, yeah. And it is Give It Up, Nathan Sykes. Nothing happened, babe, only you can make it bright And claim a heavy mind with your tricks hey! Got that magic, baby Cause everything I feel slowly disappears We blijven doorgaan. The... Mijn de trap ligt ook trouwens. Blijft ook doorgaan. Got to give it up. <laughs> ja, het is allemaal geweldig. Ja, yeah, Give It Up was dat Nathan Sykes. was Dat zijn uh, nieuwe. En uh, we gaan nu iets draaien van Jelka van Houten. Ja, dat, uh, ik, ja ik kwam het tegen. Die ik ga eens luisteren. Dat dus klonk wel mooi. Jelka van Houten is dus de broer van uh, uh, Carice. Ja, de beroemde Van Houten Family Ja, ah, oké okay. Ja, wist je niet? Nee, wist ik niet Ja, Jelka is de zus van Karis Ja, dat wist ik wel, en, maar ik wist niet dat ze zong Ja, Karis zingt ook volgens mij Oh Je hebt pas ook niet al te lang geleden geloof ik een CD gemaakt okay. Maar in ieder geval, dit is een nummer van de zus van Jelka En het heet Time Flies Het is best mooi, ja Het is best goed eigenlijk Kom maar Jelka Niet zenuwachtig zijn meisje, kom maar En uh, wat leuk is, er stond, ik zag net een, uh, een filmpje op, uh, op, op Facebook uh, <laughs> dat loog er niet om. Hè? Heb jij ook gezien? hè? Oh, dat is al weer weg. Uh, dat loog er niet om. Dat was namelijk een, een, een filmpje over de bliksem die vannacht uh, die vannacht uh, uh, uh, huis viel boven Zandvoort. Nou, dat was niet mis. Als je dat filmpje bekijkt. Jongens, wat ging het een keer, zeg? Maar onze, onze zender staat er nog. Dus dat is dan weer heel mooi. Die, uh, die hebben we gewoon nog. Ja, <laughs> zo is dat. En uh, dankzij uh, de, de, die meneer, hè, die uh, ja, hoe heet die man ook weer? Even kijken hoor. De, hoe heet die man? Oh ja, Benjamin Franklin. Ja. Uh, Benjamin Franklin, dat is, uh, dat, is, uh, dat is de grote man, hè. Want die heeft de bliksemafleider uitgevonden. Wist u dat? Ja. Dat was Benjamin Franklin. Die heeft hem uitgevonden. De apparatuur, een apparaat, wat er dus voor zorgt dat de, de bliksem... Uh, door dat apparaat naar de grond geleid wordt. En op deze manier geen uh, gebouwen of dingen kan treffen. We hebben er ook zo'n eentje bij ons huis. Bij de wijkertoren, de, daar zit er ook een in. Want die Wijkentoren is al een keer uh, getroffen door uh, de bliksem. In de vroege 20e eeuw was de hele spits eraf. Ja, dat moet je hebben natuurlijk. Nou, even rustig jij. Hè. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Rustig zei ik. Opnieuw zo. Hallo. Ja. Ja, en dan weer even het muziekje van mijn liefje, hè. Ja, gewoon even. Uh, ja. We gaan naar het uh, NRS-journaal van, uh, van, uh, van één uur. Ja. Ja. Zijn we zijn meteen nog terug met een lekkere conferentie. Tot zo.